Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Laat je kinderen vaccineren. Met die oproep komen kinderartsen van ziekenhuizen door heel Nederland. Ze zeggen dat ze steeds meer leed voorbij zien komen... doordat mensen hun kleintjes niet laten inenten tegen besmettelijke ziektes. We zien echt veel, heel veel kinkoesgevallen. Ook ernstige kinkoesgevallen en inderdaad vorige week ook... Uh... Het bericht van een aantal dodelijke infecties waarbij je kunt zeggen dat de moeder die gevaccineerd kan worden en de kinderen die gevaccineerd worden heel veel leed kunnen voorkomen. En dat geldt dus ook voor de mazelen en we zijn bezorgd dat dit zich nog verder gaat uitbreiden. De vaccinatiegraad in Nederland daalt al een paar jaar. Vorig jaar kreeg ruim 1 op de 10 baby's en peuters ze prikken niet. De CEO van Boeing gaat eind dit jaar weg bij het bedrijf. Het gaat alles behalve lekker met de vliegtuigbouwer. De afgelopen maanden zijn meerdere toestellen onderdelen verloren. Onder meer een deurpaneel en een wiel. Het is nog niet bekend wie de nieuwe CEO van Boeing wordt. In Rotterdam heeft de politie een bestuurder van een busje opgepakt... omdat linksvoor alleen een velg zat, dus geen band. De man bleek dronken te zijn en dus was het voorlopig zijn laatste ritje. Hij is zijn rijbewijs kwijt en moet binnenkort voor de rechter verschijnen. En de Amerikaanse oud-president Trump moet uiterlijk vandaag... een recordbedrag van 454 miljoen dollar betalen aan de openbaar aanklager... voor een verloren fraudezaak. Het gezegd dat zijn bedrijf meer waard was dan het daadwerkelijk was. Je hoort de Amerikaanse aanklager... For years. Donald Trump engaged in deceptive business practices and tremendous fraud. Donald Trump falsely, knowingly, inflated his net worth by billions of dollars to unjustly enrich himself, his family, ja, gaat Trump dat geld bij elkaar harken is nu de vraag. Volgens deskundigen zijn er genoeg mensen die Trumps campagne willen steunen. Maar zijn ze minder happig om Trumps rechtszaken te betalen. Dus of het hem lukt, dat is nog steeds de vraag. Trump heeft tot vandaag de tijd om die 454 miljoen dollar te betalen. Het weer droog, zonnig, gaat of 11. Morgen wat minder zon, maar wel iets warmer. Het is dan max 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 En bij zo'n sportief weekend als dit weekend is het niet echt moeilijk om een plaat te kiezen waarbij we gaan openen. Want we hebben Don't Walk Away uitgekozen van de ForTops. Tops. Uiteraard de 30 van Zandvoort vandaag in het centrum en rondom Zandvoort. 30 kilometer, even lopen Richard. Ja, het is, de, ik vind het best veel hoor. Tot ja, 30. en dan in de hagel, nu lekker zonniken, oh, nou. maar ja, het was toch een beetje... Beetje pruts weer, zeg maar. Ja, keiharde wind ook. Keiharde wind, koud. Ik heb, uh, ik heb best wel een beetje met ze te doen. Maar het grappige is dat ik, uh, toen ik in de tour reed... toen waren er al heel veel mensen aan het finishen. En ik moet zeggen, ze zagen er heel monter uit. Dus, uh. Kijk, heel goed. Nou ja, goedemiddag Richard. Ja, Leuk goedemiddag dat je er weer bij bent. Leuk dat ik erbij ben. Ja, en, en uh, vanmiddag hebben we weer een vol programma ook, hè? Ja, zeker. Uh, nou, we gaan in ieder geval even voetballen. Uh, voetballen. We, we, we voetballen to, tegen Dem in Beverwijk. Dat is door Eendraagt uh, macht. En uh, Piet Pijper die, uh, gaat dat uh, voor ons uh, verslaan. Uh, dan hebben we Zandvoort Nieuws natuurlijk. Uh, we hebben evenementen. Die doen we om half vier. En oh ja, om half drie doen we het weerbericht. En om kwart over vier... Pit Report met Randall Lawson. En dan om half vijf, Dier van de Week. En um, ja. Oh ja, Dolly Tempierik gaan we nog uh, contacten. Want die uh, staat in het dorp en die gaat uh, mensen interviewen die de 30 van Zandvoort hebben afgerond. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het uh, bevallen is, zeg maar. Ja, ik ook. Dus krijg straks van uh, Dolly Toren. Zo rond uh, ja, tussen half drie en drie uur uh, doen we dat. Ja. En we gaan ook nog het interview laten horen met Jan-Jaap de Kloet. En het gaat over de herontwikkeling van het Badhuisplein. Ja, hij was vanmorgen te gast bij uh, Goedemorgen Zandvoort. En uh, Hans Botman die uh, sprak met hem. Zometeen uh, gaan we dat uh, interview nog een keertje uitzenden. Zou uh, ja, zo dadelijk al uh, gebeuren trouwens. Uh, na de volgende plaat, dankjewel Richard. Ja, Weer een vol programma vanmiddag tussen 2 en 5 uur. En leuk dat je erbij bent, hè? Houd de radio aan. Dit is de Zandvoortse Omroep ZFM. We zijn er al ruim 33 jaar met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio op radio, tv en internet. Je vindt ons echt overal met de beste muziek nu. Uit de jaren 80 is hier Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Lekker hè? heel veel muziek uit de uh, jaren tachtig. in Houston en I want to dance with somebody. De 30 van Zandvoort, daar gaan we het straks uh, uitgebreid nog over hebben. Vandaag uh, in en uh, uh, om Zandvoort, uh, de, de 30 kilometer wandelaars. En uh, wat het allemaal inhoudt, hoor, we straks van uh, Dolly Tempirik. Is gaan we naar het Zandvoorts nieuws in het kort. Ja Rob, uh, heet van de naald, hebben we net binnengekregen, KNRM. Zandvoort ontvangt nieuwe Challenger en bootwagen uit Erfenis. Uh, zaterdagmiddag, dus dat is vandaag, onthulde namenstaande van de heer W.P. Boers uit Haarlem de naam van de nieuwe bootwagen die hij in de KNRM in Zandvoort heeft nagelaten. Op 30 mei 2022 overleed Boers met de wens zijn nalatenschap aan de KNRM te schenken. Hiervan kon het station in Zandvoort een nieuwe KNRM-tractor als ook een bootwagen aanschaffen. Naar laterschap. Het reddingsstation KNRM Zandvoort werkte met sterk verouderd materieel. Volgend jaar krijgt het station een nieuwe reddingsboot... en daarvoor was het bestaande materiaal niet meer geschikt. De bouw van nieuwe bootwagens is net als bij de reddingsboten... mogelijk dankzij de steun van schenkers en donateurs. Hey, goed nieuws voor de KNRM. Ja. Vanmiddag dus de nieuwe bootwagen gekregen en onthuld ook daarbij... Het KNRM-station uh, hier in Zandvoort. Uh, dan staat gaat toezichthandhaving Noordvoort doen. Weet je wat dat is, uh, Noordvoort? Uh... Ja, dat is het uh, natuurgebied uh, tussen uh, Zandvoort en uh, Noordwijk. Ja, ja. ja, en de bedoeling is dat daar dan bijvoorbeeld zeehondjes kunnen, op strand kunnen, kunnen slapen en uh, dat het rustig is. Ik vind het een beetje dubbel bericht, want hier staat dat je daar niet mag komen. Maar wat ik weet is dat je er wel mag komen, maar liever niet. Ik heb trouwens uh, vorige week nog een zeehondje gewoon op het stand zien uh, liggen bij Zandvoort. Oh! Het, uh, en die lag uitermate rustig en uh, had nergens last van. Behalve honden, daar blafte die ook naartoe. Oh, oh, jij? Heel apart. Dus honden, zeehonden kunnen ook blaffen. Ja, ja, ja. Grappig. Nou, loslopende honden of gemotoriseerd verkeer zorgen soms voor verstoring in het strandreservaat Noordvoort omdat Noordvoort afgelegen ligt, komen de handhavers van de gemeente er weinig. Daarom heeft de gemeente Zandvoort samen met de buurgemeente Noordwijk en Waternet... afgesproken dat staatsbosbeheer toegang en handhaving gaat doen in het gebied. Noordvoort is een uniek strandreservaat midden in de Randstad. Tussen Noordwijk en Zandvoort. Tussen strandpaal, 30 en 3, sorry, tussen strandpaal 70 en 73 ligt drie kilometer strand waar de natuur voorrang krijgt. Daar mag u niet op het strand komen, maar juist wel lopen aan de buitenste rijduinen. Dat mag nergens anders in Nederland. Het pad door de duinen is aangelogd... om zeehonden en vogels op het strand rust te geven. Vogels kunnen er broeden. Flora en fauna kunnen zich vrij ontwikkelen... en zeehonden kunnen uitrusten. Ja, en het is het broedseizoen ook hè, nu. Ja. Dus, uh, ja, ze gaan flink handhaven daar. in uh, terecht dat uh, er niet uh, allerlei uh, herrie geschopt gaat worden... in dat uh, mooie natuurgebied... Uh, tussen Zandvoort en Noordwijk. Dankjewel voor het uh, nieuws. Wij gaan een lekkere plaat draaien en daarna het uh, interview met uh, Jan Jaap de Kloets. de wethouder die vanmorgen gast was bij Goedemorgen Zandvoort. Maar eerst uh, Mark Ambor, een hele nieuwe single Belong Together zo heet deze plaats. I know, is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 Ja, ik heb het al eerder verteld. Door TikTok worden de plaatjes tegenwoordig steeds korter, Richard. Net twee minuten aan de gang en alweer afgelopen deze Belong Together van Mark Ember. Vanmorgen was de wethouder Jan-Jaap de Kloets te gast bij onze radio. En bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort. Heb je het interview nog kunnen horen? Ik heb het nog niet gehoord, dus ik ben heel benieuwd, uh, Rob. Oké, okay, we gaan hem nog een keer laten horen. En hij vertelt uh, over de ontwikkeling van het uh, Badhuisplein. En dat ook naar aanleiding natuurlijk van die bijeenkomst... Uh, die er van de week is geweest uh, op dinsdag. Twee sessies uh, gehouden omdat het heel erg uh, druk uh, zou worden. En heel veel mensen zich uh, daarvoor ingeschreven hadden. Nou, voor de mensen die er niet bij waren en heel geïnteresseerd zijn... hebben we het interview nog een keertje voor je klaargezet. Hier is uh, wethouder Jan-Jaap de Kloets.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 Afgelopen, ja. wat was het? Woensdag geloof ik. Dinsdag, dinsdag. er waren daar ja. twee sessies over, want de belangstelling daarvoor over wat er eigenlijk op het Badhuisplein komt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 Ja, daar moet je goed naar kijken. En uh, ja, je moet iets, iets creëren wat, wat comfort biedt aan de bezoeker uh, en aan degene die daar uh, verblijven. Uh, dus ook daar wordt uh, uh, goed naar gekeken. Ja, want die wind kan een hele grote rol spelen hè, daar. Uh, nou ja, goed, als je een goede westerstorm hebt, dan uh, kom je niet eens naar boven toe volgens mij. Als je tussen die twee gebouwen naar de uh, richting nee. Kerkstraat waait, dan... is uh, dus echt een element, uh, letterlijk een figuurlijk een element van je rekening. Mee ja, zeker. Maar daar wordt goed naar gekeken, neem ik aan.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 ja inderdaad horeca, uh, misschien, wat winkels, misschien wat winkels die te maken hebben met het met toerisme, met het, uh, met het zee en het strandleven. Uh -huh. Uh -huh. Um, of dat is echt de invulling, of zover zijn we nog niet, maar uh, daar wordt wel aan gedacht. Ja, het is ja, in ieder geval en... niet zo dat daar ook uh, sociale woningbouw komt. Zoals nee, afgesproken bedoel, nee. in bepaalde woonprojecten uh, of bouwprojecten dat je 30% sociale woningbouw uh, moet hebben. Maar dat is daar dus niet.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 Die hebben dan niet direct zicht op, uh, op de zee bijvoorbeeld? Dat gaat dan wel heel ver als je praat over de dus die verdeling hebben we nog niet ja, gemaakt. Ja, ja, uh, ja, ja. Dus daar kom ik uh, graag een keer later bij op. Ja, lucht. nee, dat is wel ongetwijfeld. Uh, nou, er waren enkele jaren geleden ook plannen, hè? toen nog met, uh, met Corendon, die, toen mm -hmm. ook, uh, hè? die hebben toen die, die grond verkocht.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 Juist in de gesprekken met 3 gt eh, voeren we hele in, in, intensieve inhoudelijke gesprekken. Waarbij we zo ook laten weten wat het dorp, de gemeenteraad, het college wil. En eh, dat ze daar toch wel rekening mee moeten houden. Hm. Oké, okay, nou, op die avonden uh, uh, werden ook foto's uit de oude tijd getoond. Die heb je natuurlijk zelf ja. ook gezien. Uh, de tijd van de Belle Epoque. Uh, het waren prachtige gebouwen, helaas... Uh,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 Uh, kun je daar iets over zeggen? Ik bedoel, uh, kun, uh, kunnen bewoners nog meepraten verder daarover? Hè? Ze hebben nu uh, een indruk gekregen van wat er komt. Er uh, worden uitgewerkte plannen gemaakt nu. Maar ja. kunnen, kunnen bewoners zich ook nog uitspreken ergens daarover? Of niet? Of is het, uh... Ja, uiteraard. En, dat, en dat, ik, ik, ik, ik heb u berichten ook gezien. Ik kan ze niet helemaal plaatsen. Want juist op die avond is gezegd... Dat, uh -huh. en na de avond waarin de belangstellingen uh, zich konden inschrijven...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 Ja, wat, wat, wat de ontwikkelaar zelf ook in de, in de pers heeft gezegd... is dat echt vijf sterren uh, super, super, super high-end zal het niet worden. Uh, ik denk ook niet dat dat uh, bij ons past. Huh. Wat er wel wordt gezegd, en dat is in algemene zin... dat uh, Samford, uh, ja um, toch een beetje snakt naar een, een kwaliteitsimpuls. Dus dat ja, zal het zeker ja. zijn. Dat is uh, dus dus dat, ja, komt, ja. dat komt er. En uh, er zitten een paar gradaties in. Want je hebt natuurlijk de, de hotelkamers. Ze kijken ook naar, van kunnen we...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 Moet je, en dat zijn de voorschritten van Rijnland, het uh, hoogheemraadschap, ja, ja. het zand gebruiken in hetzelfde gebied. Oké. Okay, uh, ja, ja. en, en het brede van die boulevard zou daar een uh, oplossing in kunnen geven. Oké. Okay. Um, dus die, vandaar daar komt dat vandaan. Mm -hmm. Oké, okay, laatste vraag hier over het Badhuisplein. We hebben net uh, mm -hmm. uh, Peter Bluis in de uitzending gehad voor het uh, voor ja. de 11 uur. Ik weet niet of het waarschijnlijk niet gehoord hebben, maar je weet je kent. Nou, wel... en dat, dat, dat, dat zou ik niet zo erg. Want ik heb gisteren heb ik een uh, eergisteren alweer.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 min of meer loven gedacht dus gedachten, nou trek dat zo ver mogelijk door. Ja. En daarvan heb ik ook tegen hem gezegd, uh, en nu tegen jou, van... ook daar hebben we weer die zand uh, wat, wat dan ja, uit de grond ja, komt. Ja, wat, ja. Wat, wat, wat doe je daarmee? Ja. Dus het idee is zeker uh, dat je zegt, nou laten we daar eens naar kijken. Kan dat? Dus kan behouden. over nagedacht worden, laat ik het zo zeggen. Dus zeker over ja. nagedacht worden. Ja, oké. Okay. Ja, nou, dat was uh, de wethouder uh, vanmorgen. Met dank ook aan uh, collega Hans Bodman voor het uh, interview uh, over het uh, Badhuisplein. Dus zijn we weer helemaal op de hoogte. Zo dadelijk gaan we naar het weerbericht toe. Wat gaat het weer de komende dagen doen. Je hoort het zo meteen van Richard Buitenhek. Maar eerst gaan we nog eventjes uiteraard een plaat voor je draaien. Hier is Echo Smits en de Cool Kids.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 He is going through. En deze hadden we al een hele tijd niet gedraaid. Lekker hoor. Zo op een uh, zaterdagmiddag, joh, de Echo Smit en uh, de Cool Kids. De weer ja, het is half uh, drie geweest. We zijn uh, ietsje over tijd, uh, Richard. Ja. Ja, dat, uh, kan je, dat kan je wel eens hebben natuurlijk, dat je over tijd bent. Ja, qua weer dan ook. Over... Ja, qua weer. Ja, ja, ja. ja. Wat Ik... gaat er weer uh, de komende dagen doen? Ja, als je naar buiten kijkt, Rob, dan... Uh... We zien het wel. We hebben een tijdje gehad dat ik hier als gast was, weet je wel, een beetje de huispsycholoog. En dan zeiden we eigenlijk altijd van, nou ja, het is altijd mooi weer en zonnig weer, weet je nog? Ja. Nou, dus dit weekend helaas niet echt jammer voor de 30 van Zandvoort en de, de fiets en de hardlopers. Nee, We krijgen Maartse buien, maar komende week is het zachter. Op deze zaterdag schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot buien. Dit kunnen maartse buien zijn die gepaard gaan met hagel en onweer. De westenwind is matig tot krachtig en het wordt niet warmer dan 9 graden. Door de stevige wind voelt het kouder aan. Vanavond neemt de buiigheid af en klaart het op. Komende nacht komen weer nieuwe buien opzetten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het koelt af naar 5 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en talrijke buien. Er waait een slagerige westenwind en het is opnieuw een graad of 9. Nou, dan weet jij dat voor de omloop vanmorgen. Ja, we gaan fietsen, ja. uh, mijn vriendin en ik. Ik ben heel benieuwd. En uh, ja, nou ja, het is wat het is. Ik doe er wel verslag over volgende week. Ja, is heel goed. <laughs> Langzaam oplopende temperaturen. Maandag blijft het droog en het schijnt geregeld de zon. De wind draait van het west naar zuid en is zwak tot hoogheid, matig van kracht. En het wordt 11 graden. Dinsdag overheerst de bewolking en lokaal kan wat motregen vallen. Over het algemeen is het droog. Er waait een matige zuidwestenwind en het wordt 12 graden. Woensdag schijnt geregeld de zon, maar er is ook een bui mogelijk. De Zuid-Zuiderwind is meest matig en het wordt 13 graden. Ook donderdag kan er een bui vallen, maar opnieuw schijnt dan de zon. Ook dan is het 13 graden en dan waait een matige Zuid-Zuiderwind. Oké, okay, dankjewel. En het weer is uh, na te lezen, uiteraard, bij www.ricoweer.nl. Wij gaan zo dadelijk naar het uh, dorp toe, naar het centrum, want daar is uh, Dolly Tempierik. De 30 van uh, Zandvoort uh, is vandaag, heel veel wandelaars uh, hier in Zandvoort aanwezig. En die gaan uh, ja, na afloop van uh, de wandeling zich allemaal uh, gezellig verzamelen in het centrum. En uh, Dolly gaat ze dadelijk praten met uh, Jeroen en uh, Lammy over uh, hun ervaring met uh, de 30 van Zandvoort. Doen we naar deze plaats. But it's true What loneliness can do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 Because that's what I owe to you. Walking back to happiness. I share it with you. Walking back to happiness again. Walking back to happiness again. Ja, yeah, walking back to happiness. Wij gaan naar het dorp toe, naar Dolly. Goedemiddag, Dolly. Goedemiddag, Dolly. Ja, nou, Dolly, je schrijft niet, denk ik. Dus even kijken hoor. Uh, Ander knopje. Nee, daar is ook geen dolly. Gaan we Dolly zo dadelijk uh, nog uh, even proberen? Maar eerst een uh, muziekje draaien. Hier is uh, Irene Kara. Zo maken wij op de zaterdagmiddag weer een feestje van, hè? De Armin Kara. En wat een feeling. Nou, wat een feeling in het centrum van Zandvoort. Nou, we hadden net al voorgesprek met uh, Dolly. Enorm veel herrie daar, want het is ook uh, reet druk, hè? Daar uh, bij uh, de 30 uh, van Zandvoort. Goedemiddag, Dolly. Goedemiddag, Dolly. N nou ja, <laughs> ik hoor helemaal geen Dolly. Nee, dat gaat hem niet worden. Dus uh, helaas hebben we geen, uh, geen Dolly Tempierik uh, in de uitzending. We gaan wel een uh, andere keer uh, proberen contacten met haar uh, op te nemen. Eerst gaan wij uh, nog een uh, plaatje draaien. Hier zijn de Doobie Brothers. Ja, waar ben je dan? Dat vragen we aan Dolly Tempierik. Goedemiddag Dolly. Ja, goedemiddag. Ja, jongen, goeiemiddag, jongen goeiemiddag. jongens. Goeiemiddag. Uh, zat je ergens uh, aan de andere kant van de wereld of zo? Uh? Nou, ja, moet je luisteren. Je, je, je, je verwacht van mij dat ik uh, uh, vanuit het dorp uh, bel om te vertellen hoe het hier is. Terwijl er duizenden mensen dat dorp inkomen stromen, optredens zijn Dat Het is een drukte van je welste. Ja, dan, dan daar kom ik niet echt meer bang op. Ik ben nou even samen met Lammy. Uh, zijn we een stukje uit, uh, uit de, de wijk ingegaan. Dat we even uit, uh, uit het geluid staan. En ik ben enorm trots op Lammy, want Lammy die heeft me daar een prestatie weer geleverd. Die heeft meegelopen samen met haar vriend. De vriend heeft de 30, gelopen, de 30 kilometer gelopen, doe maar Teuntje. En, en Lammy heeft 18 kilometer gelopen, terwijl ze nog niet zo heel lang geleden aan de knie is geopereerd. En dat terwijl ze pas een half jaar aan het oefenen is geslagen. Hoe is die vandaag de zonlander? Zombie, is het goed gedaan? Ja, het is hartstikke goed gegaan. Ja, echt super. Ik ben heel, ja. heel erg trots op mezelf. <laughs> nou, dat mag je ook zijn. En, uh, vanaf waar zijn jullie begonnen en hoe laat? Uh, ik ben om half tien gestart uh, vanaf het circuit. Mm -hmm. En uh, Jeroen is uh, om acht uur vanmorgen gestart, ook vanaf het circuit. Jullie zijn elkaar onderweg ergens op een bepaald punt weer tegengekomen. Ja, dat heet dus voorheen heel spannend. Aan okay. van een, ja, ja, een, uit, uit ja, ja, heb je niet met haar opgewacht. gewacht. en ik neem aan dat, dat je ook een heel deel over het strand hebt gelopen. Ah, uh, ja. En ik was gisteren even op het strand, maar het leek wel bruikzand. Ik zakte steeds weg. Was dat vandaag nog steeds zo? Nee, dat was vandaag niet. Het was uh, lekker hard. Ook oh, gelukkig. We uh, uh, lekker doorlopen. Ja, ja. mooi zo. Ik goed. Het met mijn Ja, ja, ja. Maar toen was het lastig, allemaal ik. Nee, en nou is morgen is de omloop. Gaan jullie daar nog iets aan meedoen? Uh, nee. Eén nee? Nee, nee, keer in het weekend is genoeg. We nee, gaan uh, morgen de Pijnhoortvrouwensupporter... Uh... Oh, <grijpte> ook oh, leuk, ook leuk. <grijpte> Je bent nog niet een fot, Je bent nog helemaal niet zo lang aan het trainen, hè? Ik heb vorig jaar februari voor het eerst Zamfurt-Lijwolk uh, uh, Family Walk gedaan, 6 kilometer. Ja. Na de knieoperatie ja. na de bijna 50 kilo lichter. En vraag uh, ja. waar je nu bent? Ben, ja. Want je hebt vorige week zelfs 25 kilometer ja. gelopen ja, he, met klopt. een wandeling. Ja, ja. Hoe vaak train jij nou per week daarvoor? En Iedere week, week train je. En, week, ja. en hoeveel doe je dan? dan, dan een keer 15, ander keer 20. En vorige week 25 en nu 18. Hoe vinden jullie dat jongens? Ja, nou een hele prestatie uh, Dolly. Ja toch? Dat, dat zou ik ook denken. Als je Zeker. Dit, ik ik nee, nou, uh, neem een petje ervoor af. Ja, maar ging je nou aan, uh, aan Lamy vragen of ze morgen weer allerlei activiteiten ging doen? Ja, ja, dat is nou, toch nou, eigenlijk niet te doen uh, om het hele weekend uh, deel te nemen aan al die activiteiten. Weet ik veel hoe pathetiek is? Ja, dat is ook zo. <laughs> ja, ja, je nee, weet niet. Je... Het is, uh, het is uh, heel gezellig in het dorp. Ik zou zeggen, kom lekker. Er is gezellig levende muziek en er is natuurlijk ook moet je ook niet vergeten dit weekend en straks tot vijf uur nog een hele leuke expositie in het uh, oude gemeentehuis, hè? In het raadhuis. Oh, en wat wordt daar uh, geëxposeerd dan? Donna Corbani die exposeert daar en uh, sla je slag, want Fred Rozenhart die houdt uitverkoop. Oké, oké. ze een prachtige schilderij voor een prikkie weg. Kijk, ja... Uh, dus als je ja, Fred, echt, een echte Fred Rozenhart schilderij wil hebben, dan moet je uh, zorgen dat je dit weekend bij uh, in het raadhuis komt. De voorjaars uh, schoonmaak van uh, Fred. De, de schoonmaak, zo is het, de opruiming. Ja, de opruiming. Het is ook opruimdag hè, vandaag, of schoonmaakdag. Dus uh, dat komt allemaal uit, uh, Oh, zeg maar. ja, met een bezem erdoor. Ja, zo Met de het. bezem erdoor, helemaal goed. Ja. Nou, Dolly, dus alle activiteiten. Waar, waar ben je trouwens uh, nu in het uh, dorp? Wij staan hier nu bij het hofje. We staan op het Gasthuisplein. Het is een gezelligheid van je wel. Er zijn waanzinnig veel mensen. Allemaal trots met hun uh, behaalde medaille. En... Uh, ja, ja. Lanny <laughs> heb ik uit het wapen getrokken. Oké, okay, dus oké. Okay. Terugbrengen en dan ga ik nog even naar de expositie van uh, Donna en Fred. Want daar staat Albert op me te wachten. Dan gaan we nog een uh, reportage maken en dan ga ik lekker even mezelf trakteren bij het wapen. Nou, jij hebt helemaal gelijk, Dolly. Dankjewel hè, voor uh, vandaag. Ja, jullie een fijne uitzending, jongens. Ja, dat gaat zeker. Dank je Dolly. Fijne dag. Oké, okay, hoi. Dat was uh, Dali Tepierik vanuit het uh, centrum. Nou ja, ze vertelt het al Richard. Heel erg gezellig daar. Heel druk ook. Dat hoorden we ook wel. Hè? Aan de achtergrondgeluiden. Dus uh, ga zeker even het dorp in vanmiddag. I'm Okay, dan gaan we aan drijven. Zeker voor je bij de Zandvoortse Radio. Arie, host, Biedweg, Wat blijft het een mooie single. Hè? Keep on laughing you. We gaan op naar het nieuws. En weer van drie uur. Daarna zijn Richard en ik. En nog twee uur lang met uiteraard heel veel mooie muziek. En informatie voor Zandvoort en de regio. Graag tot zo. Hier zijn de Puma's tot drie uur. Ze is geen.